Tijdens het Amsterdam Dance Event zijn vooral toeristen opgepakt en maar weinig drugsdealers. De politie hield tijdens de feesten zo'n 250 mensen aan. Dat gebeurde vooral rond de Amsterdam Arena, waar een speciaal team van justitie aanwezig was om zaken meteen te kunnen afhandelen. Rond de Arena zijn 170 mensen aangehouden wegens drugsbezit. Het Amsterdam Dance Event trok veel buitenlandse toeristen die volgens het OM nog eens dachten dat in Nederland alles mag op drugsgebied. De botsing tussen een goederentrein en een vrachtwagen gisteren bij Axel is veroorzaakt door de vrachtwagenchauffeur. Hij reed door rood, meldde Omroep Zeeland. De chauffeur van 45 raakte bij het ongeluk gewond, maar is niet in levensgevaar. De schade aan de trein loopt in de tonnen. Volgens de eigenaar is het een heel bijzondere locomotief met een nieuw beveiligingssysteem. De locomotief ligt nog op het spoor. Na verwachting kunnen pas maandag weer treinen rijden naar Axel.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in het. Al 25 jaar. Live ZFM nu de Zandvoort de het.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 and follow. Like you in my life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 And gave me breakfast. And she said, Do you come from Alanda?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 Ritme van Sanford. We'll be passing by and they'll be whistin' inside. Just waiting for new And while they're chasing doors We'll be dancing in the dust Cause we're coming through